Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de buurt van Ter Apel heeft de marechaussee gisteren een Moldavier opgepakt op verdenking van Mensensmokkel. Hij reed in een busje met daarin 19 Moldaviërs, onder wie 9 kinderen en baby's. Omdat vrijwel niemand zich kon legitimeren, werd de chauffeur opgepakt. De andere Moldaviërs hebben in Ter Apel asiel aangevraagd. In augustus werd, er ook al, werd ook al een busje met Moldaviërs aangehouden. Justitie vermoedt dat er een mensensmokkelroute loopt... van Moldavië via Duitsland naar Nederland. In Iran wordt gedemonstreerd tegen stijgende brandstofprijzen. Daarbij is afgelopen nacht een dode gevallen. Bij de stad Sirjan probeerden demonstranten een oliedepot in brand te steken... maar de politie wist dat te voorkomen. De Iraanse regering heeft de brandstofprijzen met de helft verhoogd. Daardoor kost een liter benzine nu omgerekend ongeveer 40 eurocent... Wie meer dan 60 liter per maand gebruikt, betaalt nog eens 80 cent per liter extra. De Iraanse regering wil meer aan de benzineverkoop verdienen... omdat het slecht gaat met de economie, mede door de Amerikaanse sancties. Een Nederlandse kunstdetective heeft de gestolen ring van Oscar Wilde teruggevonden. De beroemde Engelse schrijver schonk zijn ring in 1876 aan de Universiteit van Oxford. In 2002 werd de ring gestolen door een schoonmaker... die hem naar eigen zeggen had laten omsmelten... Kunstdetective Arthur Brand geloofde dat niet en ging op onderzoek uit. In eerste instantie vergeefs, maar na een grote kluisjesroof in 2015 in Londen gingen er geruchten rond dat bij de buit van die roof een Victoriaanse ring zat. Brand wist de ring toen te traceren en zal hem op 4 december officieel teruggeven aan de Universiteit van Oxford. Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft in Londen de finale van de ATP-finals bereikt. De Griek versloeg in de halve finales Roger Federer in twee sets, 6-3 en 6-4. Tsitsipas doet voor het eerst mee aan de ATP-finals. Het weer, vanavond en vannacht in het westen bewolkt. In het binnenland opklaringen, daar gaat het licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking, met s'avonds vanuit het oosten regen. En het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, de Euro Breakdown. A veces tomo pa' pude desahogarme. Te lo confieso antes de que se amoyita. Desde que te perdí y nunca entendí por qué. Als alle keren dan wat dromen over jou, het zouden komen. Was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander. Maar ik weet het is de werkelijkheid. Por is tomo pa' olvidarte. olvidarte. Porque sinceramente duele recordarte, si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik heb vant agen niet geslapen <totiped> of vergeten. Ik ben onder de aze met de zweten. De baan komt niet op als jij er niet meer bent. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm de I'm sorry, I'm sorry, je zag, op die I'm dag was ik zo I I'm sorry, I'm je I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, La luna no sale si no te vuelva a ver Daarom denk ik om je te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang door de eens aan mij bezweken De mij komt proef als jij je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito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 in mijn armen, maar ik weet niet hoe ja, ja. bel ik jou Om te zeggen dat ik het allermeest van je had como sinceramente Si tú no estás, la soledad combate La luna no sale si te a ver Ik denk ik te vergeten Ik heb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 We dansen door de morgen En de lucht weer open gaat Fiets met jou mee naar de stad Als jij dat wil nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe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 Als jij dat wil, nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag, blauwe dag. je seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song. El da, el van ZFM. But how come it's the last time?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 So someone you loved, but now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down, and then you pull the rug I was getting kinda used to be, being someone you love I let my guard down, and then you pull the rug I was getting kinda used to be so someone you love.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 staan, staan, staan, maar staan, staan, staan, meer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 Ik ga niet met hem naar huis. Vanavond haal ik jullie uit Ik moet het bij je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je beter Ik kan hier niet weg zonder mij Ik zou wel liever voor je zijn Je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk maar nou we goed, daar staat jou niet Ik sta jou niet. ja o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 This is my only fear that we become hey. Beautiful people design designer clothes Front of fashion shows What you do and yeah. what you know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 I won't stop until the angels say Jump in that water, be free, come out to the border with me Jump in that water, be free, come out to the border with me the boy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 Hé, hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien al nou, wat, wat licht meer licht met Baudet Maar dat is ook niet, niet alles, want licht, jij bent dan weer licht, beter licht. in de Oh ja, wat Je bent beter dan Jerry Zo verheven dan Jerry Je komt veel dieper dan Jerry Je bent beter dan wat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 Hey, space been I'm chatting Like a little deep and I'm chatting Hey, space and I'm